8 uur. Dit is door Alpengens met het NOS-journaal. Ze eisen elk 500 euro smartengeld van Geert Wilders vanwege zijn minder Marokkane uitspraak. De zeven hebben zich gemeld in de rechtszaak waarin Wilders zich voor de uitspraak moet verantwoorden. Vandaag is de derde zittingsdag van die zaak. Naast de zeven die smartengeld eisen, hebben zich ook nog twee belangengroepen gemeld. Die eisen dat Wilders zijn uitspraak terugneemt. Het kabinet moet voor november met een antwoord komen op de uitslag van het Oekraïne-referendum. Zo heeft de Tweede Kamer besloten bij de Algemene Beschouwingen. Kiezers wezen het Oekraïne-verdrag in april af, maar het kabinet heeft nog geen reactie gegeven. IS heeft volgens het Amerikaanse leger dinsdag inderdaad mosterdgas gebruikt... bij een raketaanval op een militaire basis in Irak. Was na een eerste onderzoek al een vermoeden dat het middel werd ingezet? Onderzoek in een laboratorium bevestigt dat...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 De agenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Tulsa... een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt daarvoor vervolgd. Op camerabeelden is te zien dat het 40-jarige slachtoffer wordt aangehouden... terwijl hij met autopech langs de kant van de weg staat. Daarna wordt hij van dichtbij beschoten. De advocaat van de agenten zegt dat ze schoot... omdat de man mogelijk een wapen wilde pakken. Het weer, eerst trekken wat buien van west naar oost. In de loop van de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en droog en nog iets warmer. Zondag begint droog, maar smiddags neemt de kans op regen toe. Dit was het er. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad rijdt het langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. A6 Lelystad Amsterdam voor het knooppunt Buidenberg 7 kilometer door de werkzaamheden. De vertraging is nu een kwartier. En op de A12 bij Utrecht richting Den Haag staat voor knooppunt Oude 4 kilometer. En daar heeft eerder een, een kapotte auto gestaan. Tot zover de verkeersing. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 New Wilson Trio met Carnegie Blues. Ik ga verder met een nummer van Kenny Burrell. Kenny Burrell, een Amerikaanse gitarist. Hij heeft een album opgenomen, Man at Work, in 1966. Hij wordt daarin vergezeld op bas door Richard Davis... en Roy Haynes op drums. Na dit nummer ga ik met een andere pianist verder. En dat is Bill Evans. Daarvan gaat u horen You Go To My Head...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 Thank <laughs> you.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 with this here some somehow I need a break from my troubling ways I'm I need a man Who got no baggage to claim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 van een, van je van